Frank van Laken, regisseur voor Pauline en Paulet. Je hebt eigenlijk een cast bij elkaar gebracht die een musical geschiedenis uitademde. Ja, absoluut. Dat mag je wel zeggen. Ja, Jan Dorekes, daar hoeven we geen verhaal bij te schrijven. Die is eigenlijk al een soort musicalster van destijds van in het uh, theater Arena. Waar trouwens ook Erna Palsterman uh, haar eerste stappen heeft gezet. Waar ze trouwens ook voor de eerste keer uh, Piaf heeft gespeeld. Want de voorstelling van Ballet van Vlaanderen is er pas nagekomen. En dan nog geëntoureerd door Maridou, de mermans, die ook haar sporen in de musicalwereld. Al heeft verdiend, zelfs destijds bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, heeft meegespeeld. En dan met die jongere krachten erbij. Ik reken Dirk van Varenberg, ondanks zijn leeftijd, toch bij de jongere krachten, omdat hij toch nog maar een jaar of tien, vijftien met musical bezig is eigenlijk. En dan met Anneke van der Stegel erbij en Charlene Catrice. Ja, het is een mooie mix. Het is een mooie mix dus, met nog jonge geweld en de zeer gevestigde waarden. Die zeer gevestigde waarden, heb je die nodig om die sfeer van nostalgie, dat Pauline en Pollet eigenlijk ook uitademt, op zijn te brengen? Goh, ik ben niet zozeer bezig, maar ik, ik moet op zoek gaan naar gevestigde waarden. Ik ga op zoek naar, uh, als ik aan het schrijven ben ook, van wie kan dat zo puur en zo eerlijk mogelijk spelen, wie kan dat op de planken brengen. En dan hou ik eigenlijk zeer weinig rekening met, zijn dan nu bekende mensen, gaan we dan nu meer kaarten meer verkopen of minder... Uh, gelukkig zijn er andere mensen die uh, daarmee bezig zijn. Ik, ik kan enkel denken aan, goh, wie kan dat verhaal dienen, wie kan dat echt op een, op een integre manier tot leven brengen. En zo ben ik uiteindelijk bij die cast uh, terechtgekomen waar ik trouwens zeer gelukkig mee ben. Is er anders werken met gevestigde waarden dan met uh, mensen die daar uh, kort in het vak zitten? Uh, misschien dat die moeilijker te kneden zijn, zoals men af en toe zegt? Goh, ik, ik ervaar dat absoluut niet zo. Ik denk dat er zeer veel afhangt van de sfeer die in een repetitiezaal hangt. Ik denk dat dat bepalend is, uh, niet alleen voor uw repetitieproces, maar ook voor de manier waarop het publiek later de voorstelling zal uh, percipiëren. Uh, alles hangt af van, van, van hoe je met elkaar omgaat binnen de muren van een repetitiezaal die absoluut de veiligste plek op de wereld moet zijn elke seconde, waarbij niemand... Angst mag hebben om een fout te maken, maar in tegendeel waarbij iedereen staat aan te dringen om voorstellen te doen, dat moet de repetitieruimte zijn. En als je die sfeer daar zo kunt genereren van wederzijds vertrouwen, dan, uh, dan is het zo dat je bijna elk repetitieproces dezelfde werkwijze of hetzelfde proces net ervaart. De muziek in de film is van de hand van Frederik de Vrezen. Jij hebt beroep gedaan op uh, Dirk Brossé. Uh, ja, bon, dat is uh, een gouden tandem al, uh, al langer gebleken. Hebben jullie toch uh, gebruik ook gemaakt van de originele score of niet? Het enige wat we overgenomen hebben van de film is het gebruik van Tchaikovsky's uh, bloemenbals. Omdat dat ook een beetje de rode draad was in de film. En dat wou ik ook niet verraden. Dus uh, dat heb ik toch in de voorstelling uh, een tweetal -tweet keer geïntegreerd. Uh, maar, en, en de muziek van Dirk is, uh, ja, die is heel klein, die, die, die is heel subtiel. Uh, de lyriek die we van hem gewoon zijn zit er absoluut nog in, maar op een andere ritmische manier verpakt. En ook qua arrangementen anders aangespeeld. Ik zeg altijd, het wordt een miniatuur van een voorstelling. En dat wordt het ook muzikaal, hè. vier instrumentisten die akoestisch uh, spelen en die heel, heel subtiel de kleur benaderen die je ook wel een beetje terugvindt in de muzette enerzijds en in de fado anderzijds. En dan zit je inderdaad op dat terrein van de nostalgie en de melancholie die qua verhaal in, ja, een groot deel van de voorstelling uitmaakt. Mm -hmm. Door de muziektheatervoorstelling uh, met live groep? Ja, het wordt een muziektheatervoorstelling, er uh, wordt veel gesproken, dialogen. En de muziek wordt uh, elke avond uh, inderdaad uh, door een live orkest gespeeld. Mm -hmm sociaal-maatschappelijk thema sn snijdt je hier aan. Het gaat hier over Erna Pasterman, die uh, de rol neerzet uh, van Pauline, Maar uh, de geest heeft van een zeven jaar. Strijg dus is u ook 14, 18. Ook dat is maatschappelijk. Dat maatschappelijk geëngageerde, is dat nu gewoon omdat de vraag vanuit de producenten groot is om dat te brengen? Of zit uh, dat in jou? Ik denk dat dat voor een deel ook in mij zit. Het, uh, trouwens, het idee om hier een muziektheaterstuk van te maken, uh, komt ook voor een groot deel van mijzelf. Ik moet mijn leven lang geven voor zo'n voorstelling. Dat, is niet, dat gaat niet alleen over zes weken repetitiestudio. Dat gaat over een jaar, anderhalf jaar, drie jaar soms. Dat je dag in dag uit met een script leeft, met een voorbereiding leeft... En als je dan qua engagement daar onvoldoende voedsel uithaalt, als het ergens oppervlakkig blijft, dan heb ik daar ook veel minder aan. En met ouder worden weet je dat de limiet van je eigen leven er ook aankomt. En dan wilt je van elke dag het maximaal uithalen op menselijk vlak op warm menselijk vlak, maar ook in wat je doet, de passie die je hebt, enerzijds, maar anderzijds als je dan nog een verhaal kunt brengen wat een maatschappelijke ondertoon heeft, zonder daarmee het vingerkje te willen opsteken en in het moralistische te verzeilen, want dat gebeurt ook snel, dan is dat voor mij meegenomen. Ik wil verhalen vertellen waar ik ja, mijn passie op verschillende vlakken in kwijt kan. En dat kan ik met dit verhaal. Laatste vraag, wat volgt er na Pauline en Paulette en 1418? Na Pauline en Paulette en 1418 ga ik naar Nederland meteen, ga ik La Traviata doen. Daarna ga ik een theaterstuk voor twee acteurs doen en dan zitten we alweer op in het volgende seizoen. En ga ik weer uh, zoveel mogelijk de combinatie maken tussen um, theater, opera musical. En ga ik volgende seizoen, en daar kijk ik ook bijzonder naar uit, een nieuwe productie maken met Alain Platel. Oké, okay, dankjewel. Heel veel succes, Frank van Laak. Dankjewel, Perk.